Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het westen van Mexico zijn overstromingen en modderstromen als gevolg van orkaan Hillary. De orkaan is nog niet aan land, maar nadert het Mexicaanse schiereiland Baja California. Daar is iemand omgekomen toen een auto van de weg werd geslagen door het noodweer. Naar verwachting trekt de orkaan verder richting de Verenigde Staten. In het zuiden van Californië geldt daarom de noodtoestand. Verder zijn veel vluchten geannuleerd en zijn sportwedstrijden afgelast. Thank <sighs> you. Er moet een landelijk meldpunt voor discriminatie en racisme komen. Daarvoor pleit antidiscriminatiebureau Radar. Nu kunnen mensen zich bij 17 verschillende plekken melden met klachten. En ook heeft iedere gemeente een meldpunt. Bureau Radar wil daar één landelijke organisatie van maken waar mensen terecht kunnen. De oproep komt op de dag dat de moord op Kerwin Duinmeijer in 1983 wordt herdacht. De moord ging de geschiedenis in als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. In de Russische stad Koersk is een treinstation geraakt door een drone, zegt de gouverneur van de regio. Het toestel zou zijn neergekomen op het dak van het station. Op beelden op sociale media is brand te zien. Vijf mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. Koersk ligt in het westen van Rusland, op zo'n 90 kilometer van Oekraïne. Russische doelen worden de laatste tijd vaker bestookt met drones. De Kroatische voetbalclub Dynamo Zagreb mag de rest van het seizoen geen fans meenemen naar Europese uitwedstrijden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bepaald na de rellen eerder deze maand in Griekenland. Rond de wedstrijd tegen AEK Athene werd een Griekse supporter doodgestoken. Dinamo Zagreb is door AEK uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De Kroaten komen nu in actie in de playoffs van de Europa League. Het weer, veel ruimte voor de zon vandaag. Het uh, blijft droog met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden en 28 graden in Limburg. Morgen ook veel zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM.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 Waarin ze Franse chansons zong. Twee van die liedjes die ze hier zong verschenen een jaar later op het LP. En later trad ze op in het uh, nieuwe Oogst, een radioprogramma van de AFRO. En na haar optreden tijdens het Belgische Krokkenfestival van uh, 1961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 Schuifelde samen naar het koekje en hij zong zijn liedje van toen. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag en ik hou van jou tot de wei zonder En de echo niet lacht om een laag Nu loopt hij alleen door het straatje.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 Slechte drukte trekt me niet meer aan. Stinkert hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rookt hij mijn gordijnen geel.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 ke janis We're gonna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 En zindelijk, geen onvertogen spatje Ze wordt geregeld uitgelaten Op het Duivenplatje Zij slaapt s'nachts op een trijpe louis kanapé. canapé De kattenbak op het nachtkastplankje Dat is voor de sanité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 Maar in de dorpskroeg spreekt nog menige jongen van het lied dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraagt oude Jim dan lachen.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 De verlichte avondnevels heel langzaamaan zijn ingedukt. Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst. schijnt er een neon buiten lichtgeklam en komen dromen voor het eerst. Schijnt er een neon buiten lichtgeklam en komen dromen voor het eerst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 In Amsterdam, daar gaat het goede Vaak met het kwade hand in hand Men leeft in wilde en armoede Men leeft bewust naar rang en stand En ogen in zijn die woorden tonen Leeft iedereen langs elkaar heen Maar Amsterdam maakt elke weer virgoor Ze blijft het vrijheidsfenomeen Maar Amsterdam maakt elke weer virgoor ze blijft het vrijheidsfenomeen.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 Oeh, er legt de lijst er in de la Het zal wel voorjaar wezen Oeh, er legt de lijst er in de la Het zal wel voorjaar zijn Ik dacht nog even, het is pas februari Maar hetzelfde is gebeurd bij oma Ari Oeh, er legt de lijst er in de la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 Er legt de lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even, het was februari, maar hetzelfde is gebeurd bij oma Er legt de lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn. Toch blijf ik denken, hé, hey, hoe komt die lijster daar? Rimmers enkel maar mijn feest in gelegd Toen zie ik ineens mijn grote rode kater Die zegt ik ben van oudste lijsterhater Ja, dat beest is dood of dood Ik spring bij Loe op koot. Loe, er legt de lijster in de la Het zal wel voor wezen Loe, er legt de lijster Ben gestapt, het was zo'n vreemd geheel Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje veel Ik dacht ik laat het eventjes bedijen, Maar toen begon die skat me te verleien Ik dacht allemaal ah, gaan, de lente komt eraan de echte lijster in de la Het zal wel het jaar wezen Ooh, er ligt de lijster in de laag, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even: het is pas februari. Maar hetzelfde is gebeurd bij Oma Harri. Er ligt de lijster in de laag. ZANG Van de Velden met O oh Maria, Maria.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 omdat je eenmaal niet kunt achterblijven, bij die hedendaagse schuifel lijven, Heb ik al mijn een overboord gegooid en laat me op de nieuwe ritmes drijven. Quick, quick, slow, ho, ho. in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, maar Bill kwam erbij.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 werp de progressieve sound Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten En het strakke ritme van Victor Sylvester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 Rijdt een man heel ontsteld Na dokter toegesneld Dokter keek en zei toen Ligt aan voeten, niet aan schoen. Eén voet te groot, andere voet te klein Eén voet zo bloot, ander voet doet pijn Schoen aan die voet zitten niet zo goed Want voet van jou niet wat hij wezen moet Niet zo goed, want van jou niet wat die wezen moet. Ja, dat was Donald Jones met uh, Schoen -Kalypso. tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort.